Een Tsjech van 51 probeerde met de koffer in te checken voor een vlucht naar Madrid. Toen de bagage door de scanner ging, zagen bewakers tot een grote verrassing dieren bewegen. In de koffer zaten ook een paar zeer zeldzame en beschermde dieren. Twee beesten waren al dood door gebrek aan zuurstof. De man is aangeklaagd voor poging tot smokkel en kan tien jaar cel krijgen. Het weer... Vannacht neemt de bewolking toe, de minima liggen rond de 7 graden. Morgen overdag overwegend bewolkt, maar in het zuidoosten komt af en toe de zon door. Het wordt een graad of 9. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er verkeersinformatie van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Delft, tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk, staat 4 kilometer en dat komt door een ongeluk. Dit was het. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Kilijnen-Plag. Goedenacht en hartelijk welkom bij deze nog een beetje kerst Casa Luna. Kerst 2011 zit er bij deze officieel op. En ik hoop heel erg dat u bij de kerstdagen thuis met een hoop plezier en ook dierbare momenten bent doorgekomen. En dat u er met een goed gevoel op terugkijkt. En daarom is dit nou zo'n uitgelezen moment om eens na te praten. Na te lachen en misschien ook na te gruwelen. We gaan dat de komende twee uur doen in een speciale uitzending van Casaluna. Met een tafel hier, goed gedekt. Niet alleen met uh, lekkere chocolaatjes, bonbons en kerstel. Maar ook met gasten die hier zijn. Mensen die ik hier aan mijn, uh, in het huis mag ontvangen. Dus ik wil bij deze meteen een proost uitbrengen op alle verhalen die vanavond over tafel zullen gaan hier. En iedereen veel plezier wensen. Dat is leuk, omdat het is na de kerst te doen in plaats van voor de kerst, toch? Vrolijk kerstfeest voor 2012, bij deze alvast uh, gewend. Nu hoort het niet alleen gasten, maar ook uh, prachtige muziek hier vannacht tot kwart voor twee. Ja. Mijn broeders op de piano en Tom Levenburg op de saxofoon. Als jullie verzoeknummers hebben, u kunt het allemaal doorgeven natuurlijk. Dat uh, kan geregeld worden. Uh, ik zei net, de uitzending duurt tot kwart voor twee. Dat zeg ik niet voor niks. De mensen die normaal gesproken om kwart voor één naar het bureau luisteren. Vannacht is het hoorspel een uurtje later. Dus begint het om kwart voor twee. En dat heeft dus allemaal te maken met wat wij vannacht gaan doen. Namelijk iets bijzonders. Naast mij hier een prullenbak... Wat gaan wij doen de komende twee uur? We gaan in die prullenbak snuffelen. Nou, denk je, in een prullenbak ja, daar zit zooi in. Iets waar je helemaal niks meer aan hebt. Misschien zelfs vieze etensresten. Die zitten er hier niet in, gelukkig. Maar wel... Allerlei voorwerpen waarvan je misschien denkt, daar heb je niks meer mee. Maar er kunnen soms prachtige verhalen aan zitten. Bijvoorbeeld een tissue met mascara-vlekken. Of wat opgedroogde tranen misschien. Een uh, heimelijke, snelle, weggegooide aanzichtkaart... van een heimelijke liefde waar je partner niks van af mag weten. kan ook in de prullenbak... Vaak verscheurd natuurlijk, verdwijnen, dat niemand het terug kan vinden. Een verfrommeld cadeaupapiertje. Als je iets weggooit, betekent het niet dat het weg is uit je gedachten. En dat is wat we de komende twee uur hier gaan horen met hele bijzondere verhalen. Als u nou thuis even naar de vuilnisbak loopt, want u heeft ongetwijfeld de keuken net opgeruimd en zo zit nog uit te buiken, kijk dan even in die vuilnisbak. en dus u denkt, oh ja, dat was mooi, bel dan 0800 1121. Dan willen we uw verhaal graag horen. U kunt het ook mailen naar casaluna.ncrv.nl. Hoogste tijd om mensen aan tafel is te gaan voorstellen. We zijn te gast met Christa Peters, Maaike Haneveld, Willem de Ridder... en ik zou de muzikanten René en Broeders en Tom Levenburg. Een moe maar voldane kerst gehad, Maaike? Ja, ja moe maar voldaan. Ja, wel relaxed. Ja, wat ja. heb je gedaan? Uh, ik ben tweede kerstdag ben ik op familiebezoek geweest in Arnhem bij uh, mijn moeder. En eerste kerstdag ben ik op familiebezoek geweest in Artis... Op familiebezoek in Artis. Welke dieren zijn familie voor jou? Vraagt me dan af. Als het familiebezoek is in Artis. Nee. Ja, het heel veel hè? Ja. Het zijn echt ontzettend veel aapjes. En nou, uh, visjes met, met pootjes en zo. Ja, dat is erg leuk. Oh, kijk eens aan. Ja. Willem de Ridder, welkom ook. De buik vol gegeten? Of uh, is kerst zoiets van. Pff, snel weer voorbij? Nou, nee, ik heb uh, vanavond heerlijk gegeten. Rijkt verrukkelijk. verrukkelijk. We hebben een soort familiedineetje gehad. Traditionele stad. Iemand brengt een kip mee, en iemand anders brengt zalm mee. En wie anders brengt een stuk taart mee. Ik bedoel, het was echt uh, heel gezellig. Eigenlijk. Het is een soort American uh, kerstdiner dan? Iedereen verzocht ja, de gang? Ja, een soort pot lukt je. Het is geweldig. ook leuk dat iedereen het zijn bijdraagt. Weet je, zo. Dus, en wat had je zelf uh, gemaakt? Ik heb zelf uh, zalm-sushis gemaakt. Oh, heerlijk. Ja, verrukkelijk. Met een beetje wasabi, zodat ze een klein een beetje pittig zijn. Lekker scherp zijn. van die wasabi die, als die goed scherp is, doortrekt tot aan je achterhoofd. Tot aan je keer. achterhoofd, ja. ja, ja, ja heel fijn. In het begin alleen maar eventjes, maar daar is het helemaal. Maar nou, Maaike, jij hebt ook F sushi gelukkig. zitten eten met ja, kerst. Ja, gisteren na de dierentuin hebben we sushi's gemaakt. Ja. Ja, dat is de nieuwe trend. Ja, tot diep mij. in de nacht sushi zitten rond. Oh. dat is te gek. Is dat Peters ook aan de sushi gezeten? Nee, niet aan de sushi. Gewoon een garnalencocktail. De broccoli. De <laughs> Ja. Ook heerlijk. Maar dit is een traditioneel kerstdiner bij ons thuis. Ja. Lekker toch? Ja, Gewoon relaxed, niet te moeilijk doen. En ja. dan van hier Vlaana afloop? Pardon? Van en Vlaana afloop? Nee, nee een, een karig toetje wat dat betreft. Uh. Ja. Ik zou zeggen, hier staan nu nog lekkere kerstkransjes, bonbonnetjes, eh, kerststol. Neem vooral lekker, en met boter erop. En eh, we hebben een glaasje prosecco om te gaan luisteren ademloos naar een hoop verhalen die we hopen te gaan horen met in de vuilnisbak. Ja, ik wilde eigenlijk maar gewoon het eerste voorwerp eruit gaan pakken. Maaike, het idee is, we hebben die vuilnisbak hier staan. Hè? Jullie hebben er allemaal mm -hmm. wat ingegooid, geen vieze dingen. Pak er iets uit, of... Ja, Zeg waar jouw verhaal, uh, wat voor dierbare herinnering eraan zit... of wat voor prachtig verhaal eraan ja. zit. Je mag het geven Geef eens. mij die filmsbak. Ja. Ik kieper de prullenbak om. En dit is het bonnetje van de bananen... die ik de dag voor kerst kocht voor het bananentoetje... dat ik voor mijn familie zou maken... En dit, dit is de tandenstoker waarmee ik het gekleurde decoratiebolletje van het chocoladekrantje uit mijn holle kies peuterde. En hier is het bolletje. Als je goed kijkt kun je nog zien waar de rode kleurstof mijn kies raakte. Ik wacht ongeveer 26 minuten en probeer de prullenbak te vergeten. Ik kiep er de prullenbak nogmaals om. Niet omdat ik niet goed bij mijn hoofd ben, ik ben bijzonder goed bij mijn hoofd. En ook niet omdat ik per ongeluk mijn fietssleutel heb weggegooid... en mijn fietsslot niet wil wijken voor een lege verpakking. Ik kieper de prullenbak om, omdat het moet van de radio. Als je goed kijkt zitten er verhalen in. En ik zal wel niet goed kijken. Je zou kunnen zeggen dat ik me op deze manier wel erg makkelijk vanaf maak. Maar en ieder die ooit zowel eerste als tweede kerstdag tenminste... 18 keer de vuilnisbak heeft omgekieperd, weet dat dit niet waar is. Ik kiep de prullenbak nog een laatste keer om. Heel zwierig. Ik heb er handigheid in gekregen. Geen resultaat. Het was een treurige kerst. Dat kerst, behalve iets met een boom, ook een tijd van diepe, diepe treurigheid is... leerde ik op mijn zevende, toen mijn ouders voor op de kersttafel een kaars hadden aangeschaft... in de vorm van een sneeuwman met vrolijke kraaloogjes. De sneeuwman kreeg een plekje midden op de tafel, waardoor we hem allemaal goed konden zien... En we staken hem aan en vervolgens kregen we geen hap meer door onze keel... toen de vrolijke kraaloogjes langzaam wegsmolten in de allesverzengende kaarsvlam. Bij het hoofdgerecht zaten ik, mijn broer en mijn zusje, alle drie te snikken. De kaars werd uitgeblazen, de sneeuwman was gered. Maar hij zou nooit meer dezelfde zijn. Na kerst keek geen van ons meer naar de sneeuwman om... Waarschijnlijk is hij in de prullenbak beland, op een normale dag, waarop niemand het in zijn hoofd haalde om deze om te kieperen. Zijn je kerstmissen nu leuker dan vroeger? Of niet, Maaike? <lacht> als ik het zo hoor. Gelukkig maar. Ja. Zou ik bijna ja. zeggen. Je schrijft in het dagelijks leven ook veel gedichten. En, en ja. teksten, theaterteksten ook. Dus dit is een, uh, iets wat je speciaal wel voor de uitzending hebt geschreven en hebt ja. gemaakt. Ja, dit heb ik uh, ja, speciaal voor deze gelegenheid gemaakt. <lacht> nou ben ik wel benieuwd als je nou een gedichtje over jezelf zou schrijven. Wat, wat zou er oh. dan over jou zeker in moeten staan? Oh, dat... Uh... Dat, vind ik een, dat zou ik eigenlijk niet zo goed weten. Wat, wat, wat is er leuk aan jou? Of wat um, Iedereen. Dat moeten we weten van jou. Willem de Ridder, je zit naast. Maaike, ja. als je er ziet. Wat zeg je dan? Dat moeten mensen nou weten van Maaike. Nou, ik zie uh, passie bij haar. Ze kan helemaal uh, opgaan in. Zit nu bijvoorbeeld tekeningetjes te maken. en Dan kan ze helemaal in verdwijnen. Werkelijk. Is helemaal. Uh, ja. en dan, dan, zie, dan zie je er helemaal zo opgaan in. En die prullenbak net, die ja. vloog nog net niet door de hele kamer nee, nee, heen. Nee, maar het scheelde weinig, Maaike. Dus dat ja. is toch ook wel wat passie. Ja, ja. Hij is nog niet helemaal nee, gelukkig. Dat is dan wel weer. Ja. Dat is wel wat Ik heb geoefend. Ja, ik zie trouwens wel wat afval er ook in zitten. Wat volgens mij netjes bij uh, het gescheiden afval hoort. Dat het niet de restafval is iets van glas. Kopjes. Willem, heb jij er iets in gegooid ook? Nee. Echt? Gezegd, nee, ik heb er oh. niks ingegooid, nee. Oh. Ik ben wel, jij bent uh, echt professioneel verhalenverteller, hè? Dat doe je oh -oh. al <laughs> sinds jaar en dag. Radio maken is ook vertrouwd voor jou. Dat uh, ik denk ik ja, dat veel ik mensen jou ook uh, ja. hebben gehoord. Maar niet op de, op, met feestdagen, toch? He? Niet met feestdagen normaal gesproken. Nee. nee. Maar zit je dan wel aan de kerstdienst prachtige verhalen te vertellen? Ik heb, gisteren heb ik uh, op uh, uh, Blijburg... In Amsterdam heb ik. Uh, elk jaar. Op de eerste kerstdag vertel ik daar een verhaal. Er komen in alle hoeken en gaten. komen er mensen. En die zitten dan ademloos te luisteren naar. Een, ja, een oeroud toververhaal. Hè? Is dat wat je nu ook aan ons gaat vertellen? Nee. Nou, weet je. Ik, uh, uh, ik vind het wel leuk dat. Uh, dingen weggegooid worden. En dat we dan inderdaad. nog zeg maar resten over hebben. En dat we dan. Uh, als je eigenlijk een verhaal kent, gaat er een wereld voor je open. Want kijk, toen op een gegeven moment, zeg maar, vorige eeuw... de kerstboom kwam, hmm. dat nam de kerk ons niet een dank af. maar dat was eigenlijk weer een stap terug naar het oerfeest. Want kijk, vroeger was dit gebied waar we nu zitten... Was een groot oerbos... De regenwouden, die wij als eerste ter wereld waarschijnlijk omgekapt hebben. Vroeger was het dus Holtland. Nu is het Holland. Het is dus een beetje hol geworden, ja, jammer genoeg. Maar in die tijd, zeg maar, eh, als het dan winter begon te worden en de dagen korter en korter en korter werden en je ook lekker lang ging slapen en zo, dan op een gegeven moment werd het zo kort. Die dacht dat ze dus naar de de heilige boom gingen, Yggdrasil, En die helemaal in het licht zetten en grote vuren maakte om het licht weer terug te brengen. En verdomd, dat lukte nog ook. De dagen begonnen weer langer te worden. Prachtig. De Christen hebben dat natuurlijk op een gegeven moment ingepikt en er iets anders van gemaakt. Maar moet je voorstellen, vroeger, als je 14 jaar was, kwam er op een gegeven moment rondom deze tijd, iets eerder in de maand. Kwamen er zwart geschilderde helpers van Odin naar de hut? Ja? ja. Bergten werden die genoemd. En die namen je mee. Als jongetje of meisje van veertien. Voor straf? Nee, ben je gek. Die namen je mee naar de kinderboom. En die stop je in een leren zak. En dan kreeg je een drankje van Bielzekruid. Nou, daar zal onze paddo's niks bij laat je dat vertellen. Waar smaakt dat nou? En. Uh, dan ging je dus in die. Dan hing je drie dagen en drie nachten in die kinderboom. En dan zag je alle hoeken van het universum. Dat je dat vertelde had niet eens in de gaten dat je er zo lang was. Tijd hield op, ruimte verdween. En als je eruit kwam, kreeg je een nieuwe naam en was je volwassen. Initiatie, zou je kunnen zeggen. Geweldig. En werd je ook als volwassen behandeld, hoef je niets voor te doen. Je hoort erbij. En toen op een gegeven moment de eerste missionarissen kwamen. Die hebben alles gedaan om dit feest af te schaffen. Dat kon natuurlijk helemaal niet. Maar helemaal gek. En wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze de perten, hebben ze zwarte pieten genoemd. Ze hebben er een bisschop op geplakt. Sint-Nicolaas. stafje in de hand gegeven. Juist. En de zak werd de zak van Sinterklaas waar je in ging als je stout geweest was. Dan ging je naar Spanje. Nou, jongen, je werd bedreigd waar je bij stond. <laughs> Snap je? En dat is ons huidige Sinterklaasfeest. Ja, de angstcultuur is er al vroeg In Wat dat betreft. Hè? Ja. Er zijn natuurlijk prachtige verhalen. Die nog steeds leven. Van Pasen bijvoorbeeld... was een feest dat had alles te maken met... ik durf het hard niet te zeggen... met seks. Oh. Ja, het was... Ik ben heel benieuwd wat voor tekeningetjes Maaike nu aan het maken ja, is, als je nee, dat nee, zegt, Willem. Nee, ja, Sushi-etende ijsberen. Ja, ijsberen, ja. Nee, maar die, die, die, de, het, het heet Oostrum in Duitsland. Easter in Amerika en Engeland. Dat komt van Ostera. Een vruchtbaarheidsgodin. Vandaar ook al die paaseieren. En die oh. paashazen. Het alles te maken met uh, vruchtbaarheid of niet ja, ja Nou ja, als je konijnen hazen... Ja, ja niet zo'n beetje kan associatie oh. bij maken. Uh, ja. ja. En wij hebben het Pasen genoemd. En dat komt van Ashera. Dat was de vrouw van Yahweh. <lacht> en als je die oude beeldjes van Yahweh's vrouw ziet... Die staat zo met dat titel in de handen. Zo, weet je. Zo, hmm, hmm, ja, maar... nou die Nou, toen de Bijbel in me kwam, is dat streng verboden. In de tijd dat lezen en schrijven kwam kwam er een hele nieuwe manier van denken. Lineair denken, goed en slecht. En ineens kwamen er wetten en regels. Je moest volgens het boekje leven. En het ergste was, de godinnen verdween uit de tempel. De vrouw werd onderdrukt. De man werd de baas. En alle scheppingsgeschiedenissen die oorspronkelijk vrouwelijk waren... werden herschreven. Ineens was de schepping mannelijk. Een mannelijke abstracte god had de schepping gemaakt. En de vrouw kwam met een ribje van de man voort. Hey. Ja. En ze hadden niet geloofd. Nou, dan dreigt er wat, hoor. Echt ongelooflijk. Dus dat zijn natuurlijk schitterende verhalen. Die ineens een heel ander soort wereld terugbrengen. Waar we eigenlijk vandaan komen. Ze zijn heel ver weggezakt dan, hè? Nou ja, we beginnen weer terug te komen. Want kijk, uh, god... Het woord o, God hebben ze eigenlijk veranderd. Hè? Er is nu hebben ze de O weggehaald. En hebben ze er E en L voor in de plaats gezet. Geld. Dat is de grootste godsdienst op aarde. De grootste religie van dit moment. De grootste religie van het. Als we ergens totaal aan toegewijd zijn, is het aan geld. Maar er is goed nieuws. Er is de verlosser is geboren. Rondom deze tijd. En weet je hoe die heet? Jezus crisis. Dat is wel het sprookje anno 2011. Ja, en die gaat ons redden, laat ik je dat vertellen. Maar die gaat dat, ons wel redden? Absoluut. Want crisis betekent uitdaging, buitenkantje. Ah, kijk. Juist. Nou, dat is toch een fijne manier om de kerstmis van 2011 af te sluiten absoluut. in ieder geval. Ja, ik dacht het wel. Hè, om het goede gevoel erin te houden. Uh, René, jij hebt ook uh, over deze kerst nagedacht. Ja, ik ben niet zo kerstrig eigenlijk. En ik hoor wel heel veel mensen om me heen die dan alles toch weer vieren. Mm -hmm. Ook met de traditie van um, eerste kerstig naar de ouders, tweede naar de schoonouders enzovoort. En um, ja, wat blijft er dan uiteindelijk over? Die bak die naast je staat. Eigenlijk. De vuilnisbak. De vuilnisbak. Ja. En het soortje wat ze het nog het moet opruimen. De lege van de hulsplaatjes die we hier bestaan. Ja, dat zit er dan nog in. Lege verpakkingsmaterialen plastic tasje. De laatste gast verdwenen, op de maag ligt nog wat zwaars. Op tafel draaien engeltjes in het rond wordt beschenen door een laatste stompje kaas. De kerstplaat wordt gejengel en kruimels op de grond. En daar ligt nog een restje kalkoen met meloen. En zo Daar klinkt nog een laatste kerstakkoord. Gloria in excelsis. halleluja, Enzovoort. Charmant Oma, weer terugrijden, dan is alles weer normaal Zo zaten wij weer uren van niks aan de hand Afwas en het vuilnis heel slo st de We maar, maar een kerstkrantje. Willem, kan jij erbij? Ja, kan je mij een schaal aangeven? Ja, lekker. Hij is een schat. He, zoals het hoort, zeggen we dan. Ja. Kom er even bij zitten, René. Van achter de computer vandaan. Of de computer, mijn hoor, de piano vandaan. <laughs> even kijken hoor, dit is een witte. Ik neem deze lekker. Tom, kan jij als je saxofoon speelt ook nog een krantje eten? Of zien we die dan via de saxofoon terugkomen? Nee, dat kan. Nou, dat kan wel. Nou, kom er gezegd. Neem jullie ook lekker wat te drinken en te eten, zou ik zeggen. René, ja, nee, jij woont in Berlijn? Ja, normaal gesproken. Dus het is fijn dat je hier uh, bent. Volgens mij is Berlijn is natuurlijk echt van de kerstmarkt. En, uh, het fantastische kerstfeest. Met alle kitscherige spullen en zo die verkocht worden. Oh, enorm was het. hè. Dat is echt. Uh, ja, alleen de kerst. Maar ik, ik vind het wel leuk als mensen nog zo een beetje romantisch durven zijn. Een beetje ouderwets. Het is natuurlijk allemaal super ouderwets. Maar er waren iets van 50 kerstmarkten in Berlijn dit jaar. 50? Dus, ja. Alleen al in Berlijn. Ja, alleen in Berlijn. Onvoorstelbaar. In mijn wijk zijn er 13 verschillende. Dus ja, je fietst er dan langs. En dan kan ik het niet laten om even. Toch even. Ja, ik drink geen alcohol. Maar ze hebben ook kindergluwijn een kindergluwijntje te drinken. En dat doen mensen dan op straat, lekker ja. met elkaar te proosten? Ja, naar het werk gaan ze naartoe. En dan ze hebben allemaal dingen georganiseerd. Bijvoorbeeld, er zat ook een verhalenverteller in een, in een tent... die dan in het mooie grote stoel, een soort Willem Nijholt stoel... zat die dan verhalen verhaal te vertellen. Er zijn ook mensen omheen die inderdaad ademloos luisteren. Het, soms is het ook heel kits. Bijvoorbeeld, er, er rijdt een kerstman op een slee... Door de lucht hebben ze zo'n kabel gespannen en dan wordt dan met een volgspot. en dan komt er vuurwerk uit de slee. <laughs> en er zit een prinsesje onder te zwaaien. En zo. Ja, dus ik denk, als je het zo vertelt, is het enorm lullig. Maar je staat er toch te zwaaien en te kijken van wat leuker beter. Je gaat er ja. toch wel mee in, ja, spookje je dan. Ja, ja. Al snel. Heb je nog iets gekocht? Ja, dat, die engeltjes in mijn liedje die zo draaien... dat vond ik een mooi dingetje, dat heb ik wel gekocht. Ja, heb ja, steeds aan mensen cadeau gedaan met zo'n theelichtje... en dan gaan die engeltjes draaien. Prachtig, prachtig, prachtig. Ja. En dit jaar zijn de huisjes helemaal in. Ik heb gehoord, ook in Nederland, van die stenen huisjes... waar dan lampjes in zitten, of je kan een rook... Uh, zo'n zo, zo soort wierookdingen in doen, dan komt de rook uit de schoorsteen. Oh, wow. Ja, Christa, en die zakken... ja heb jij er ook in? Oh, ja nee, nee, ik ken ze het zo het vroeger. Daar zat ja. inderdaad ook een kaarsje in. Maar niet, niet met, uh, met bier nee. ook erin. Ja, ik zag ze echt staan tot, tot honderden euro's, Echt van, van tientje tot. Ongeloof. Volt allemaal echt huis. Volgens, oh, ik wou zeggen, jij vindt het leuk, Maaike? Of uh, zeg, nou, Met wat wierook ook erin? Ja, een echte piano dan erin, dat je fijn kon spelen verder. Ja. Blijf je nu uh, alle de, de, met oud en nieuw ook hier in Nederland? En ja, ik ben nu Nederland. hier en ik ga dan weer beginnen dan weer terug. En dan, uh, ik moest even bijkomen van Berlijn. Van alle kerstmarkten. Nou ja, ook van, de, van de ingewikkeldheid van de stad. En ik wilde weer even Nederland zijn. En nu, ik ben nu twee weken hier of zo. En dan zijn zoveel leuke dingetjes. Vandaag was ik ook weer bij een leuke Scrooge-voorstelling. Wie had dat gedacht dat ik daarheen zou gaan? In, uh, Heng in Hengelo, prachtig met kinderen zo en zo. schitterend En leuke voorstelling gezien en mensen gesproken. Het is toch wel weer fijn om hier te zijn. Ja. Wij hebben in deze speciale verhalen Casaluna de, de prullenbak. Ja, het is natuurlijk eigenlijk iets heel raars om de prullenbak als uitgangspunt te nemen voor een uitzending. Maar waarom niet, dachten wij. En uh, nou ja, Mike had net al de vuilnisbak bijna helemaal weggegooid. Maar er zitten nog wel wat dingen in. Ik wilde eigenlijk. Ik, ik weet ook niet van wie wat allemaal is. Maar ik zie hier wel een. Uh, een theekopje wat. Oh, Gebroken is Dat heb ik nee. gedaan? Nee, toch? Ja. Nee, dat leg ik even terug, want dat is nogal scherp. En dit is ook wel. Ja. Het is zwart. Een vierkant. René? Ja, een doosje zou ik zeggen. Of iets zo zoachts. Maar wat precies is, is onduidelijk. Er zit een magneetje in. zodat die sluit. Maar wat zou het verhaal zijn? Welk verhaal hoort hierbij? Ik denk. Dat was een colbertje, denk ik. Een, een zwart colbertje. Een beetje te groot met streepjes. Net iets te groot hing dat over die man heen zo. Dat dus je denkt, ja, het is, het is denk ik voor een prikje op de kop getikt. of daar zit wat achter dat hij graag dit colbertje draagt. En in zijn rechterzak voelde hij steeds met zijn hand of het er nog in zat. Dan zag je zo die grote harige hand. Met zo'n klein kennetje om zo'n iets dikke pols... zag je zo in die zak van dat grote kobertje gaan... om te voelen of het er nog in zat. Tom, hoe gaat het verder of geef je het door? <laughs> Ik geef het door. Ik kijk er nu ook even naar. Ik houd het even in mijn uh, handen. De binnenkant is goud. De binnenkant is, uh, heeft een gouden voering. Hij voelde af en toe even of het doosje er nog in zat. En dan ging hij met zijn vingers zo om dat magneetje heen. En daar zat dan... en voelde hij... Um, het was een beetje glad. IJzerachtig. En hij kon er ook met zijn nagels tussen. Precies tussen de openingen. En als hij zijn hand nog iets verder erin stak... sloot het zo om die dikke pols heen. En dan bleven de haartjes... tussen de schakels zitten. Ja, houdt, kijk, hij uh... Hij voelde daar steeds in die zak... omdat hij ongelooflijk blij was met deze aanschaf. Want dit hele luxe doosje... prachtig doosje met een schitterend gouden etiketje erop... en met de hand geschreven tekst van een beroemde ontwerper... daar zat waarschijnlijk een tijdmachine in... Ja, en je weet, ze hebben tijdmachines uitgevonden om ons te temmen. Zodat we precies om twee uur daar en daar moeten zijn. En dan kijk je op de tijdmachine en dan zeg je, oh nee, het is al vijf voor twee. Schiet op, moet je je voorstellen. En ben je één minuut te laat. Ik heb zelf ook zo'n tijdmachine gehad vroeger, van goud, moet je je voorstellen. Een hele dure, heel lang geleden, heb ik cadeau gekregen. En de hele dag keek ik op dat ding. Vijf over, tien over, vijf voor half. Ik werd er helemaal gek van. En aan het begin heb ik het ding van mijn pols afgerukt, ik heb het weggegeven. En ik heb nog twee maanden op mijn pols gekeken. Zo gewend was ik dat ik er steeds op keek, moet je, je voorstellen. Om eraan te ontwennen. En sindsdien ben ik lid geworden... van de vereniging... tot opheffing van tijd en ruimte. Alsjeblieft. Mijn buurvrouw. En... Uh, de man had heel lang in de winkel gestaan... om precies de juiste tijdmachine uit te zoeken... voor iemand die die dol graag wilde temmen. Hmm. En... hij... Hij wist niet zeker of hij nou voor de tijdmachine zelf of voor het doosje gevallen was. Maar hij hoopte dat, dat de uitwerking hoe dan ook het, hetzelfde zou zijn. Dat, het gewoon... dat deze tijdmachine voor hem een, een portaal zou openen. Waardoor hij dan heen kon stappen met, met degene van wie die tijdmachine... Als hij die aan haar gaf, dan was die aan haar verbonden. Maar ja, hoe geef je zoiets? Hoe geef je zoiets? Lieve Carolien... zei hij... ik heb hier iets in mijn rechterzak voor jou... en ik heb er heel lang over nagedacht... of ik het je kan geven... en of je het aanneemt. Want als je het niet aanneemt... dan zou ik verschrikkelijk vinden. Zeker net met kerst. En ik... Ik heb er heel lang over nagedacht. Ik denk dat je het van me aanneemt, Caroline. Hier is voor jou een doosje. En je moet het openmaken als ik weg ben. De laatste maakte het open. Daar stond ze dan. In haar eentje. In de grote kamer. Met alleen het doosje. En haar handen speelden om de rand. Af en toe klapte ze het magneetje even naar boven en weer terug. Dat maakte zo'n mooi geluid. En pas toen de man al een kwartier weg was... dors zij het doosje open te maken. Haar dunne vingers gingen om de rand. En ze keek naar binnen. En daar lag de allermooiste tijdmachine die zij ooit had gezien. En spontaan vergat zij de tijd en droomde verder. Yeah. Zwarte doosje van nou, 8 bij 8 centimeter, denk ik, met de tijdmachine erin. Het lag bij ons in de vuilnisbak. En Ik zei al aan het begin van deze bijzondere Casaluna: als u nou thuis even in uw eigen vuilnisbak gaat kijken... misschien ziet u dan wel iets liggen waarvan u denkt... Oh, een bijzonder verhaal is dat. Dan kunt u bellen met 0800-1121. Dus 0800-1121. Mail sturen kan natuurlijk ook. kazaluna.ncrv.nl Maar bellen we vinden we het leukste. En Jeanette Turkenburg die heeft een prachtig verhaal. goede nacht. Kijk of wij net horen. Nee, ik hoor haar niet. Misschien hoort ze mij wel. Nee, gaat eventjes niet. Ik hoor helemaal dood. Stilte gewoon zelfs. En ja. <laughs> ik weet toevallig dat net wel een heel bijzonder verhaal heeft uh, te vertellen. Maar goed, dat uh, moet u dan nog eventjes te goed houden, denk ik. We gaan haar gewoon proberen om nog eventjes opnieuw uh, te bellen. Ik zou bijna iets weg willen geven, maar dat moet je nooit doen hè, met verhalen. Je moet het spannend houden en zorgen dat degene het zelf kan vertellen. En uh, daar niet eerder al de kloe gaan weggeven. We hebben wel iemand anders die eigenlijk hier nog op een extra stoel zou zitten vanavond. Want er is één stoeltje vrij tussen Christa en uh, René in... En dat is Ellen Dekwitsch. Die zou hier eigenlijk zijn. En Ellen is uh, uh, dichter en schrijver ook. Ze kan prachtige verhalen vertellen en schrijven. Alleen het probleem is: ze is ziek geworden. Gelukkig heeft ze gewoon de stem. Maar ze was wel dusdanige slechte timing, natuurlijk, om het kerst op bed te gaan liggen. En niet meer hier naartoe te kunnen komen om deze verhalen, Casaluna, mee te gaan maken. Maar gelukkig was ze dusdanig goed bij stem dat ze wel een verhaal naar ons heeft toegestuurd. Zij heeft thuis bij haar gekeken in de vuilnisbak. En het was een oud cadeaupapiertje wat ze vond in de prullenbak... en wat tot het volgende verhaal leidde. Een vrouw. Ze stond met haar laarzen op de deurmat, terwijl het niet heeft gesneeuwd... en roept dan dat ze er eindelijk zijn. Ze geeft Hans een knuffel die nog te verbaasd is om iets te zeggen... Ze heup wiegt langs hem heen, gevolgd door een man die Hans nog nooit heeft gezien. Kijk, Bob, dit is nou Hans, roept ze uit. Bob kan Hans geen hand geven. Hij heeft stapels, bakjes en tasjes in zijn armen. Ze trekt haar jas uit en loopt voorop naar de woonkamer. Ja, roept ze. We dachten, we nemen wat lekkers mee. We hebben voor gra gevulde paprika's, asperges, aardappelpuree, crackers, gevulde olijven, gewone olijven, mini-sausijsjes, aioli... eendenpatee, courgettes, gepofte kastanjes... biologische lamscarpaccio, walnootbrulé, flav en maltbier. Kom, Bob! Hans weet niets te zeggen en helpt Bob maar met uitladen. Het ene na het andere Franse gerecht plukt hij uit Bobs zijn armen. Alsof Bob een kerstboom is... Die moet worden afgetuigd. Zij is inmiddels al de woonkamer ingedanst... en bekijkt de ruimte alsof ze een makelaar is. Wat heb je met het laminaat gedaan? roept ze uit. Verkocht, zegt Hans. Ik heb het geld vorige maand op je rekening gestort. Oh, zegt ze. Mopje. De tackle rent op haar af. Hans zegt dat mopje tegenwoordig Hercules heet. Bob komt de woonkamer binnen. Zijn jas hangt open. Eronder draagt hij een trui. Ze ziet Hans kijken. Ja, zegt ze. Dat is jouw trui, Hans. Het zou koud worden vandaag en Bob is er ook oké okay mee. Bob knikt. Hmm, terracotta, zegt ze als ze langs de muren loopt. Maltbier? vraagt Hans. Bob knikt. Ze gaan zitten. Met de punt van haar tong bevochtigt ze een zakdoekje... en gaat daarmee een vetvlek op de salontafel te lijf. Wat een verrassing dat jullie langskomen, zegt Hans. En zonder van haar boenwerk op te kijken... vraagt ze of Hans al een nieuwe vriendin heeft. Nee, zegt Hans. Ze knikt, kijkt omhoog... en wrijft met haar gebogen vingers over Bob's been. Bob's blik dwaalt rond rond Hans' boomkamer en blijft hangen op het oranje kerststukje... met kunstasperges, die hem een beetje lijken te verwarren. Ze doet Hans een pakje in de handen. Voorzichtig maakt hij de stukjes plakband los van het glanzende papier. Nog voor hij het er helemaal heeft afgewikkeld, roept ze uit... "Onderboeken! Ze zitten superlekker, hè, Bob? Bob knikt. Nu gaan we eten, zegt ze. Potje na potje wordt op tafel gezet en ontdekseld. Met haar vingers neemt ze een flinke lik aioli. De foie gras is nog bevroren. Hans zegt dat dat kan gebeuren en loopt ermee naar de magnetron. Daar, in de keuken, ziet hij zichzelf verspiegeld in de ruit van de magnetron. En gaat in die hoek staan, waarin zij vanuit de woonkamer niet kan zien hoe hij zijn hoofd schudt tegen zijn spiegelbeeld. Hij zet het bakje in de magnetron. En terwijl het apparaat zuist, denkt hij... Ze is een vrouw die midden op het zebrapad gaat stilstaan... wanneer ze in de verte een auto ziet aankomen. Een vrouw die pas doorloopt als de auto voor haar is gestopt. Als hij de woonkamer weer inwandelt... ligt het inpakpapier aan haar kant van de salontafel. Haar favoriete pen ligt ernaast... Zonder haar blik van hem los te maken... stopt ze een eetlepelpestel in haar mond. Als hij hen na een uurtje de jas aangeeft... knijpt ze hem nog even in de bovenarm. Fijn dat we als vrienden uit elkaar zijn. Zo mooi. Zo ging het niet met Bob en zijn ex, hoor. Dat was zo'n bitch. Ze haalt haar hand door haar haren en geeft Hans een knuffel. Bob knikt even naar Hans. Hans knikt terug. Ze mompelt iets... En ze zijn weg. Hans loopt de woonkamer in. De salontafel staat vol met plastic bakjes en potjes. Hercules eet zich hoestend en wel een weg door de wasabi crackers heen. De stapel dvd's die Hans vanavond wilde kijken... is van de bank gevallen. Hij loopt naar het raam en ziet de auto nog net wegrijden. Het is half tien s avonds en de kerst is bijna voorbij. Hij pakt het inpakpapier op en wil het in de prullenbak gooien... maar ziet opeens dat er op de binnenkant iets is opgeschreven. In haar handschrift staat... Doe nou even gezellig. Hij is alleen. In zijn handen houdt hij nog steeds het cadeaupapier vast... met de glanzende kant naar buiten... alsof hij zelf het cadeautje is. Oh, uh... oh, René en broeders op de piano en Tom Levenburg op de saxfoon. En als u ze wilt boeken, dan kan dat natuurlijk. <laughs> Stuur even een mailtje naar casaluna.ncv.nl. Tom, je bent net niet op het conservatorium aangenomen, maar je speelt fantastisch. Dus um, volgens mij is het duidelijk: als mensen, hè, als mensen muziek van jou willen horen, dan. Uh biedt dat allerlei mogelijkheden. Jullie hebben elkaar leren kennen om een project. Ook wat je hebt gedaan met allerlei jongeren, René. Die... Ja, in Berlijn, hij wordt volgend jaar wel aangenomen. Want dat kan niet anders. Die die, hij zei, ik ga een jaar studeren voor mezelf. en Om dan opnieuw toelijden te doen. En op Twitter zie je dan elke dag studeren. Ik ga nu dat studeren, ik ga nu dat studeren. Als hij ook echt doet wat hij op Twitter schrijft, dan komt het goed. <lacht> We hebben samen een projectje met jongeren gedaan in Berlijn. Met, uh, samen met leerlingen van Rotterdam. Van de haven voor de muziek en dans. En Tom zat in het orkest. Wat prachtig orkest in Nederland maar 13 jongeren. Uh, de, de beste in zijn leeftijd, dus tussen nou, 15 en 18 waren ze... Uh, die het orkest vormden in Berlijn. Maar in Berlijn waren jongeren die nog helemaal geen ervaring hadden... met muziek of theater. En dans en, niks. en die, niks. In één week hebben jullie een voorstelling uit de grond gestapt. Ja, 100 en, jongen fantastisch... uit Berlijn en 30 uit Rotterdam. Ja. Ja, kijk. En Tom was dus een van, de, van ja. de muzikanten. Normaal gesproken, als u uh, op dit moment door de weeks naar Casaluna luistert... dan weet u om kwart voor één begint het hoorspel, hè? het bureau. Tussen kwart voor één en één uur. Vanwege de uitzending... Aan het eind van de kerst hebben we dat een uurtje opgeschoven. Dus uh, voor de echte fans van het bureau, je moet nog even een uurtje wachten. Kwart voor twee, dan wordt het bureau vandaag uitgezonden. Ik zei al, Jeanette, die uh, probeerden wij te bellen. Jeanette Turkenburg, die had een prachtig verhaal. En die had contact met ons opgenomen. Jeanette, nacht. Ja, ja, ik hoorde jou net ook wel. Ja, maar wij hoorden jou niet. En dat is zo lastig als je dan een verhaal gaat vertellen. Dus ja, dat, uh, dat, dat is gewoon niet... Heb je een goede kerst gehad? Ja, een heerlijke kerst gehad, ja. ja. Bij wie, uh, bij wie ben je ik nu? Heb, ik, ben, ik heb het gevierd eerst kerstdag bij, uh, dus bij mijn zoon in Amsterdam. En die heb ik uh, vanmorgen naar Ziprol gebracht. En die is nu uh, net geland op Aruba. Oeh. En daar gaat mijn verhaal ook over. Nou, vertel maar dan. We zijn benieuwd. Uh, ja. Uh, het gaat over de hond van mijn dochter die op Aruba woont. En het gaat zo... Uh, ik ben Minji, of surfje in het Nederlands. Een vriendelijke, zwarte, knap uitziende hond. Sterk en gezond. Ik stam duidelijk in rechte lijn af van een uniek arubaans gras. Laat me je vertellen hoe ik zo ben uitgegooid. De dag, het moment dat ik in de grote vuilnisbak werd gegooid... dacht ik dat mijn dagen, mijn nachten, mijn uren waren geteld... Door een kier en de brokken stinkend afval van de naastgelegen Chinese keuken... ...zag ik een stukje van de blauwe Arubaanse hemel. Ik vroeg me af waarom de man die mij hierin had gegooid... ...niet de moeite had genomen een eind aan mijn ellende te maken. Mijn huid met weinig haar deed me pijn. Mijn ogen zaten halfdicht door de zweren. En ik wist dat het grootste gedeelte van mijn staart ontbrak. Ik kermde een beetje. Toen verduisterde de hemel... Iemand trok me omhoog. Eindelijk, dacht ik. Snel, maak er een einde aan. Maar de man zette me duidelijk geschrokken neer. Hij hield me met twee handen overeind. De Chinese kelner in de deuropening riep. Niet aankomen. Die zit vol wormen. Die huid is besmettelijk. Die moet je laten liggen. Maar de man glimlachte. Tilde me in zijn auto, waar ik op iets lag dat op een wolk leek. En reed naar een andere man... ...met een witte jas die niet glimlachte tot hij iets op een stuk papier schreef. We gingen er weg met een plastic zak vol pillen en tubes... ...en met in mijn geschonden achterwerk een lading van wat jullie injecties noemen. Zweefde ik naar een huis met een veranda. Een porch, de droom van elke Arobaanse hond. Uit mijn ooghoek zag ik zelfs een dikke kat in een lichtstol. Was ik al in de hemel... In het huis van de man woonde ook een vrouw. Ze stopte hem in een warm bad en bedekte daarna mijn nog wat riekende vel... met een veel sterkend stinkend groetje dat de strijd moest aangaan. Na dagen van smeren en mijn hoofd in een toeter won het groetje. Nu ben ik de trotse eigenaar van een prachtig, dik, glanzend vel... en een korte staart om mee te kwispelen. Nou. Kortom, een echt hondenleven. Geweldig. Ja, dat was het zo. Een... Leuk zo he? Het is echt waar. Oh, dat zat ik me af te vragen. Ik denk het is heel leuk geschreven. Uh, maar dit is echt zo. Ja, dat is en, echt zo. En gebeurd. van wie is Mangi dan? Mangi is van mijn dochter. Hij is van je ja. dochter. Oh, geweldig. Ja. En dat, hoe oud is Mangi nu? Ja, Mangi is nu denk ik al een jaar of negen, ja, tien. Het is wel een echt, een echt kerstverhaal, hè? Ja. Wat zeg jij, Maaike? Komt ook wel. Zeg maar. Oh ja, ook uit de prullenbak. Daar. Ook uit de prullenbak, letterlijk ja, uit de prullenbak. Uit, uit de, echt uit de grote vuilnisbak. Dat is gebruikelijk om gewoon honden in die vuilnisbak ja. te stoppen daar. Ja, nee, ik hoop het niet. Nee. Maar ja, zo af en toe gebeurt er wel. Er zijn erg veel zwerfhonden op Aruba. Het is een groot probleem eigenlijk, de loslopende zwerfhonden. En uh, ja, dan gaat er af en toe wel wat mis. Ja. Ze proberen er nu wel wat, uh, wat aan te doen. Uh, ik hoor trouwens... Een enorme echo steeds. Ik weet niet of dat nog. Ook thuis zit van... Nee, dat hoor je oh. dan. Heb jij zelf waarschijnlijk gehoord. Dat is vervelend voor jou. Maar wij hebben er. Wij nee, hebben, er geen, oh, last hebben er geen last van gehad. Nee. Nee, wij hebben <laughs> daar dan weer geen last van. En mensen die thuis nee, zitten dus... te luisteren hebben er ook geen last van. Maar het kan me voorstellen dat het voor jou zelf uh, vervelend is geweest, je net. Maar ja, hartstikke dat was... leuk dat je het verhaal hebt uh, geschreven. En dat, we, nou ja, dat je het aan ons hebt willen voorlezen. Ga je zelf nog die kant op? Richting ja, Orde? ik ga er geregeld heen. Ja, dat. is... Uh... Misschien nog het eind van de winter of zo. Begin het voorjaar. Lekker samen met Mangi in die lichtstoel op de veranda. Ja, op de veranda. Heerlijk. Geweldig. Dank je wel voor het bellen. Ja. ja en okay. een fijne, fijne nacht nog, hè? Ja, jullie ook. Dag hoor. Dag. -1 -1 -1 is het telefoonnummer. Als u ook een, een verhaal hebt uit de vuilnisbak. Dit was een hele letterlijke. Inderdaad, een hond in de vuilnisbak. Nou, die hebben wij hier niet in liggen. Ik pak wel even erbij, Dingen die weggegooid worden. Daar kunnen soms prachtige verhalen achter zitten. En ik zie hier... Wat is dit nou, joh? René, wat is dit? Ja, dat is zonnebrandcreme. Factor uh, 100. Wat, wat doet dat nu hier in de filmsbak? Nou ja, ik, de mensen die, die ik gesproken heb de afgelopen drie dagen... die hebben allemaal verteld, allemaal gezegd... het is toch zo warm dit jaar. Het is 12 graden... Geen sneeuw. Iedereen had het over het weer. Iedereen heeft sowieso al het sowieso altijd over het weer. Maar dit jaar vond ik wel extreem. Iedereen heeft dat altijd kerst zo warm. Ja, maar was. vorig jaar was er een enorm mm. pak sneeuw. Ja. Daar liepen we echt met laarzen, dikke jassen aan. Heel koud. Sneeuwballengevechten ja, ja, te halen. Berlijn te houden. was min 17, weet ik nog. Dat was echt heel koud ook. Maar, maar nu is het dus hartstikke warm. En ik, ik dacht in het kader van het nieuwe klimaat, wat mij uitstekend bevalt, dacht ik, schrijf ik een ik herschrijf het kerstverhaal even kort. Dus ik heb hier een korte uh, een nieuwe versie van het kerstverhaal. Bovendien dacht ik, ja, in, in Nazareth, Bethlehem en zo... dat ligt veel zuidelijker dan waar wij zitten. Daar was, was het volgens mij nooit zo koud. Maar in het kerstverhaal wordt het al net gedaan... alsof het heel koud is. Ja. Ja, jij, weet, jij zegt al, het klopt allemaal niks van al die verhalen. die zijn steeds weer van omgebogen en zo. Daar verdenk ik ze ook van, hoor. Dat er een os en een ezel was om Jezus warm te ademen. Ik weet het niet. <lacht> Het was in die dagen dat Jozef en Maria op pad gingen... vanwege de volkstelling, die had keizer Augustus uitgeroepen. En Jozef moest naar zijn geboorteplaats Bethlehem... en schouwde de hoogzwanger Maria mee. Onderweg zuchtte en steunde ze. Oh, wat was het warm. Het zweet gutste bij Jozef van zijn voorhoofd. En Maria kon bij haar niet meer. Jozef regelde een ezeltje. Daar kon Maria op met haar enorme dikke buik. Het werd al bijna donker en ze moesten toch ergens slapen. In deze bloedhitte moesten ze in ieder geval een herberg met airco hebben. Maar waar ze ook aanklopten en vroegen, nergens was er nog een plekje te vinden. Alles was al bezet door oververhitte mensen die een koele overnachtingsplek zochten. Onderweg zagen ze een boerenstal. Hé, hey, zei Jozef, dat is een goede plek. Lekker dikke muren, het koele zand op de grond. Hier gaan we lekker slaapjes doen. Nog diezelfde nacht kwamen we bij Maria de Weeën en ze pufte nog harder dan overdag. Ze bracht een zoon ter wereld. Kijk, zei Jozef, we wikkelen hem in deze koele doeken... en hier is een stenen voederbak. Dat is een lekker koud plekje. Bij het opkomen van de zon was het meteen alweer zo warm... dat Jozef een oplossing zocht om een baby koel cool te houden... Gelukkig schoten een paar lieve hagedissen en slangen te hulp. Deze koelbloedige cool beesten kropen in de voederbak... lekker dicht tegen het kind aan en zo koelden ze het warme babylijfje. Al snel kwam er bezoek van herders. Die hadden de engelen horen zingen... Gloria, heel veel Celsius, breng de deo. De herders waren helemaal weg van het kindje en pufften van verbazing. En daar kwamen ook nog drie wijzen, helemaal uit het oosten waar ze komen lopen. Samen met hun kameel, ze hadden de ster gevolgd en ze brachten geschenken mee. Ijswater, deo en zonnebrandcrème. Zo eerden ze de nieuwe koning. En al snel gingen Jozef, Maria en Jezus weer verder. Jozef zuchtte en steunde en mompelde, wat een hitte. Geen wonder dat die keizer Augustus heet. <laughs> geweldig. Ja, goed. nou Anna die van factor 100 van de zonnebrandcreme die we uit de prullenbak. alleen maar dat. Ja. is het goed vinden jullie het goed als ik er nog iets uh, uithaal? Maaike. wat is dit? waar gaat dit over? ja. dat is een heel verhaal. Dit was ooit heel waardevol. Maar ja, alles van waarde is weerloos. Zoals ze zeggen. Zo ook dit voorwerp. Er um... zitten wel wat hartjes op. Er zitten wel wat hartjes op. Ja, dat maakt het des te weerlozer. Gaat er iets door? De hartjes, de hartjes zijn niet gebroken, toch? Het nou, dat zou je niet veel. zeggen. Het ontbreekt ook een stukje. Dus je weet niet wat er, op het ja, wat er daar op staat. Dat is natuurlijk het grote raadsel. Het ontbreekt een stukje. Het is een voorbeeld met hartjes. En wij kunnen alleen maar vermoeden... dat op het stukje dat ontbreekt ook hartjes stonden. Maar zeker weten doen we het niet. Degene die dat wel weten... dat is... Uh, een, een... ja, stel. Zo noemen ze het zelf niet. Maar zo noemt iedereen om ze heen het wel. Uh, in een commune op het Franse platteland. land. Ze hebben ook een os en een ezel. Dat wel. En verder hebben ze nog... Uh, een kip met heel veel hanen. Dat is niet praktisch, want die hanen... die vechten steeds met elkaar, maar dat vonden ze wel zo... ja, kloppend. En, en geëmancipeerd. Maar ja, dat lijkt allemaal... heel prachtig en romantisch, maar zelfs... daar gaat wel eens wat mis... Ja, dan krijg ik ineens een, uh, een prachtig uh, Engels theekopje in mijn handen geduwd. Wat gebroken is. En je kunt de gedeelte nog samenstellen. Dan heb je zo, als je wat secondenlijmen hebt, dan kun je het zo nog vastlijmen. Dan heb je een kopje wat aan één kant open is. En als je er een thee in doet, dan stroomt het er meteen uit. Maar dat is misschien wel handig. Dan kun je zo onder je mond er tegenaan zetten... en dan stroomt het zo je mond binnen. Misschien wel weer praktisch dat je het... toch nog weer recycled, zoals dat tegenwoordig heet. Dat je het gaat gebruiken. Maar in ieder geval dit kopje... en op de bodem staat het merk... Price and Kensington. En er zat een haan op, jazeker. Een haan... De man dus. En dit kopje met hartjes. En het hartje staat altijd voor de vrouw. Het gevoel, de sfeer. Iets dat voorbij het denken gaat. Die steunt op de man. Ja zeker. Ik heb niet het idee dat het heel goed is afgelopen tussen, tussen die twee. Ja, in ieder geval... Kan je in een minuut vertellen, Willem, hoe het, uh, hoe het is afgelopen? Ja. Kijk, het is een beetje lastig. Uh, die, die, die vrouw die pakte dat, uh, dat uh, kopje. Ze deed het aan haar mond. En ineens gleed ze uit op de ijsbaan waar ze stond. En ze viel zo met haar gezicht in het kopje. En haar hele gezicht was onder de onder de... Het, ja, het was koffie met room, moet je je voorstellen. Wat een gezichtje dan hebt. En er was een heel stuk afgebroken. En die man, die tilde haar op, die haan. En die zei... Schat, schat, sorry, sorry. Dat was de bedoeling niet. Nee, het is jouw schuld niet. Het is jouw schuld niet. Ik... Ik, ik, ik, ik heb een hele snee. Oh nee, dit is mijn mond. Zo ik gelukkig kan praten. Oh, help. En zo zie je maar... Zo'n klein kopje wat je hier in je handen hebt. Wat een drama. Na een uur nog veel meer verhalen. In de kerstspecial van Casaluna. Tot zo. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie hier naast me woont. NCRV.